Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag in Nice zou de 31-jarige Mohamed Laoui Boulel zijn. Hij komt uit Tunesië. Zijn identiteit is nog niet met DNA-onderzoek bevestigd, maar identiteitspapieren van Boulel lagen in de cabine van de vrachtwagen. Boulel is geboren in het noorden van Tunesië. Volgens de Tunesische veiligheidsdiensten is hij daar vier jaar geleden voor het laatst geweest. Het is niet duidelijk wanneer hij naar Frankrijk is gekomen, maar hij had volgens Le Parisien een verblijfsvergunning en woonde in het oosten van Nice. Boulel werkte als bezorger. Hij had drie kinderen. Inmiddels komen er ook berichten dat de luchthaven van Nice eh, korte tijd ontruimd is geweest. Daar was een verdacht pakketje gevonden. Daarom moest iedereen naar buiten. Rond half drie werd duidelijk dat het loze alarm was. Toen kon iedereen bij de luchthaven van Nice weer naar binnen.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 Boekwinkels mogen vaker cadeautjes weggeven. Minister Bussemaker begint een experiment op verzoek van de Tweede Kamer. Nu zijn boekwinkels gebonden aan strenge regels, zoals de vaste boekenprijs. Ze mogen alleen meedoen aan acties waar alle winkels aan meedoen, zoals tijdens de boekenweek. Bussemaker wil dat de cadeautjes niet meer dan 5 euro waard zijn, anders zouden rijkere winkels veel grotere geschenken kunnen weggeven. Dan nog het weer, geregeld zon, maar in het binnenland ook wat bewolking met misschien in het oosten een bui, het is zo'n 20 graden. Morgen en zondag wordt het 23 graden, morgen is het daarbij vrijwel droog met soms zon en zondag is er weer wat vaker regen. Dit was het en Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is erg druk op de weg, vooral in het midden van het land. Op de A1, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en de afrit Buntschoten, 10 kilometer. Ook op de A1 de andere kant op tussen Naarden en Knokke-Diemen, 9 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg, 8. Op de A15 rotterdam Gorkum bij Sliedrecht, 3 kilometer door een ongeluk. En op de N208 Sassenheim-Haarlem is een brand in de berm. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht bij Hillegom. Je kunt omrijden via de N208.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 Nou, het kan beter. Ik ben wat ziekjes, maar. Uh... Ik ben wat ziekjes. Dat blijft ja. dan maar ver uit de buurt, man. Ja, doe Blijf maar in die spreekcel zitten dan. dan uh... ja, dat zal ik zeker doen. Hou oh, je bakzillen bij je. Nou ja, in ieder geval, uh, Sander zit dus uh, tegenover me weer. Het is dat we geen spreekcel meer hebben. Jammer eigenlijk. Ja, ja. Anders Sanders was het een stuk. Pff. Ja, ik ga meteen van <coughs> Lekker. Lekker. Zo. Je gaat hem niet uh, aan me overgeven, die uh, ja, ik ziekte. dat hoop ik niet. Ik ga maandag op vakantie. Ja, nou ja. En, en ik moet dit weekend werken. Het wordt prachtig weer. En, uh... Ja. Even zentjes verdienen. Nou ja, in ieder geval uh, zal hij weer de resumes gaan vertellen voor je. Tenminste, als de stem eruit kan komen. En uh, zo niet, dan uh, merken we het vanzelf. Toch? Ja, dat gaan we zeker merken. We gaan er vanzelf komen. Hé, hey, eerst krijg je van mij even de top drie van vorige week. Nummer drie.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 can't handle.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 and swing your hips girl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 Hij is afkomstig uit uh, Londen en haalt zijn uh, muzikale aanknopingspunten uit de combinatie van uh, pop en dance. Als inspiratiebronnen noemt hij uh, Felix Jean, Lost Frequencies en Cargo. en de klanken van de Tropical House die ze pro produceren. Nou, met Fast Car, het originele nummer 1 hit van uh, Tracy Chip. En uit uh, 1988 blaast hij, één, uh, blaast hij één dan de favoriete nummers van zijn moeder Nieuw Leven in. Het levert hem Enza Dakota die de vokalen verzorgde binnen begin 2016 zijn eerste top 40 hit op. Na Car staat er totaal 24 weken lang in de Nederlandse top 40 en bereikt de derde plaats. Perfect Stranger met erop de stem van JP Cooper wordt in juni de opvolger.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 Prachtig nieuw binnenkomen van Jonas Blue samen met J.P. Cooper. Perfect Stranger. En we gaan meteen door met de nummer 31, de snelste daler van deze week. Ellie Golding is dit met Something in the Way You Move. Eurobreakdown. Maurice Mulder van deze week. Meu featuring, uh, weet ik veel wie, uh, met de final song. Wat is mijn slecht. Hé? Ja. Oh, wacht even. Volgens mij staat er een, nou ja, een gewoon bak wie is uh, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Yeah! Nee, het een, nou, ja, het zal ik staat geen gewoon maar Nou het is uh, de Formule 1. Uh, Pit Report. En daarvoor hebben we aan de telefoon niemand minder dan Tim Koemans. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.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 En zo dus voor eigenlijk bijna iedereen de thuiswedstrijd. En zo ook voor Hamilton, Palmer en Button, onze drie grote Engelse vrienden. Um, Verstappen had eigenlijk een, ja, best wel een erg fantastisch weekend. Um, want in vrije training nummer 1 werd hij volgens mij nog zevende. Um, vrije training nummer 2 werd hij derde. Vrije training nummer 3 werd hij derde. In de kwalificatie werd hij derde. En uiteindelijk in de wedstrijd werd hij ook derde. Ja. Waarde het niet dat men bij Mercedes een kleine fout hadden gemaakt. Um, Nico Rosberg bleek aan het eind van de wedstrijd wat problemen met zijn versnellingsbak te hebben. Um, mocht eigenlijk zijn zevende versnelling, en de Formule 1 auto heeft er tegenwoordig acht, uh, mocht zijn zevende versnelling niet meer gebruiken en miste nou wordt toch uit aan de uiteindrecht te stukken. Um, en um, wat Mercedes daarover riep was verboden, want je mag namelijk niet uh, tijdens de wedstrijd aan de coureurs uh, vertellen wat je met je auto moet doen.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 Dus wat dat betreft, uh, ja, hoge verwachtingen. Ook weer een aantal snelle sectoren. Dus waarschijnlijk een, een, een sectie waarin de Red Bull heel snel is. Natuurlijk omdat ze een goed chassis hebben. Dus ik verwacht dat Max weer voor uh, het podium kan gaan rijden. Ik, uh, ik uh, hoop het, ik ben benieuwd. Yes, wij uh, allemaal. Ja, toch wel. Hé, hey, uh, ehm. nog, laatste feitje. Ja? Max Verstappen heeft na de afgelopen race voor de vierde keer dit seizoen in de zesde wedstrijd in een Red Bull. ...heeft hij uh, voor de vierde keer de Driver of the Day Award gekregen. Oh ja, dat is netjes. Oftewel, hij is echt heel goed bezig. Ja, maar de, de, de Driver of the Day wordt um, gestemd door alleen Nederland of de hele wereld? Of hoe gaat dat? De, alle fans over de hele wereld krijgen daar een stem in. Ah, ja, dat is netjes dan. Absoluut, absoluut. De vierde keer in uh, nou, de, de paar races die pas zijn geweest. Ja, in zes wedstrijden tijd. In Baku kreeg hij hem niet... ...omdat het een beetje ja, een vetloze wedstrijd was eigenlijk. Ja. En in Monaco kreeg hij hem niet, omdat hij uitviel. Okay. Maar de rest wel. Nou ja dat, dat, dat, dat, ja, dat moet ik zeggen. <laughs> ik, vind het, ik vind het heel goed gedaan van hem. Ja, het is, het is ongelooflijk. Het is, uh, het is niet in woorden te bevatten. Nee, je absoluut niet. Hey, uh, ben jij dit weekend nog op uh, circuit Park Zandvoort te vinden... ...tijdens de DTM, de Duitse Tourwagen Master? Jazeker. Uh, zowel de hele zaterdag als de hele zondag... ...zit ik bij mijn grote vrienden van Schijfvlak Corner... Uh, in het hutje aan de buitenkant. Gezellig. Gezellig, uh, gezellig met een biertje onze Duitse vrienden toe te lachen. Dus e dat komt helemaal goed. En even buurt bij uh, Stotzi? Uh, eventueel, eventueel. Nou ja. Hangt er, hangt er vanaf of de Autsportinfo uh, wat te doen heeft uh, in de box. Maar ik ga ervan uit dat dat verhuurd is hoor. Maar, uh, dat zou ook zomaar kunnen inderdaad. Dat hoor ik morgen wel. <laughs> We gaan het meemaken. Hey, Tim, hartstikke bedankt.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 Ja. Nou ja, stom van me. Ik had het kunnen weten. Maar is Sander die fluistert dat hij in vraag heeft of hij vanavond nog uitzendingen hebt. Nou ja, dan doe ik dat. Nee. Maar nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oké, okay, dan spreken we jou volgende week weer rond de klok van half vier. Dankjewel Tim ja, Koemans. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi.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 De volgende keer dat je de wint, Sander. Dan mag je weer. Maar nu ook, je mag de, de kleine race meedoen van de platen die we wel en uh, niet hebben gehad. En je hebt geluisterd naar de nummer 28, Shawn Mendes met Treat You Better. En inderdaad, zoals ik al zei, een kleine race mee van uh, Sander Lijstje. Op plek nummer 40, al 12 weken in de lijst, vinden we Josh Klin met één Cut part to do.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op nummer 27 vinden we dan Dab samen met Dante Leon met Angels. En wij gaan luisteren naar nummer 26.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 Lucas Graham met uh, Mama Sid. De nummer 26 uh, van uh, deze week. Hey, de nummer 25. Uh, slaan we voor het gemak even over. Jord, zo direct uh, wie dat zijn. De Euro Breakdown. Eerst DNC met Cake bij de Ocean op uh, 24. Oh no. Fantasy. You're a real life fantasy, but you're moving so carefully, let's start living dangerously, So to me baby.